Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het kabelbedrijf Ziggo krijgt over 2,5 weken notering in de AIX-index. Tegelijkertijd verdwijnt Douwe Egberts uit de belangrijkste aandelenindex van Nederland... Douwe Egberts wordt voor 7,5 miljard euro overgenomen door een Duitse investeringsmaatschappij. Drie weken geleden werd bekend dat bijna 90% van de aandeelhouders hun aandelen hebben aangemeld voor de verkoop. En volgens de regels van de AEX moet DE daarom uit de index verdwijnen. Ter vervanging komt SIGO in de AEX, de index van 25 de grootste fondsen. Die kabelaar zit nu nog in de index voor de middelgrote aandelen.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 Een Amerikaanse familie heeft voor de kust van Florida bij het duiken een goudschat gevonden die zo'n 227.000 euro waard is. De gouden kettingen, munten en een ring lagen in een bijna 300 jaar oud scheepswrak op maar 5 meter diepte. Het zeilschip verging in 1715 tijdens een orkaan samen met tien andere schepen van een Spaanse vloot. Meer dan duizend opvarenden verdronken. De waardevolle voorwerpen werden in de loop der tijd door stormen en de stroming over een groot gebied verspreid. Schatzoekers vermoeden dat er voor de zogenoemde Treasure Coast nog voor miljoenen dollars aan goud en zilver op de oceaanbodem ligt. Het weer het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16. Morgen overdag eerst vrij zonnig, maar later meer wolken. En tegen de avond kan er in het zuidwesten een regen of onweersbui vallen. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 out of the building. ...wat uh, klopt nog steeds. Uh, dat was die Blues... ...met uh, The Falling Man... Uh, ...gebaseerd op de... Uh, ...9-11. Of uh, 11 september 2001... ...want daar uh, is het uh, nummer op uh, gemaakt. Johan van der Beek, uh, Monique Demorto... ...en René Vlems. Ze komen uit het... Uh, ...zuiden van het land. En ja, je mag ze... ...misschien nog wel als een van... Uh, ...Nederlands oudste bands... Uh, ...noemen. Maar goed... Uh, ...dit uh, was dan ook meteen het begin... ...van uh, deze uitzending... Want we hebben live muziek, uh, dat gaan we in het eerste uur uh, doen. En tussendoor gaan we toch nog heel even ook nog, uh, wat aan, uh, aan Susan Jane vragen. Want die is de uh, gast, zit uh, recht tegenover mij. Maar ze uh, zal zo even nog uh, van uh, de microfoon waar ze nu achter zit vandaan moeten komen. Want uh, die staat niet helemaal uh, geschakeld op... Uh, oh de uitzending. Ja, je moet die ander even nemen. Maar, maar goed, uh, misschien... Uh, ja, je mag hoor. Mag hoor. Als je... Als het, uh, want dan kunnen we je nog eventjes uh, vrolijk introduceren hier. Uh. Ja, geef, geef, geef die rugzak van mij maar een, uh, maar een gier. Dat, uh, dat is niet zo'n... Uh, Laat niet je er al je spullen in de weg staan. Nou. Ah, ja. uh, microfoon van uh, Susan. Uh, Susan. Ja. ja. ja. Hey, hey. Dat ik, ga was, ik ga gewoon alvast een beetje praten. Kijken, uh, en ja, en het, het, het, leuke, <gracht> het leuke was, uh, dat is een, uh, ik denk een week of drie, vier terug. Ja, zoiets. Uh, was volgens mij de eerste zondag, nee, niet de eerste zondag, de tweede zondag van de augustus. Uh, het was een onderdeel van een, uh, <tomst> ja, volgens mij was het de uh, tweede zondag van augustus. Uh, dat uh, jij samen met Linda Kreuzen, en Linda Kreuzen is hier ooit geweest, ja. uh, namens uh, Live in Your Living Room. Twee eh, met z'n tweeën een optreden gaven ja. in een uh, toch wel bijzondere omgeving. Ja, was mooi. Ja. Ja. Op, uh, op een atelier aan de Ouderzijds Voorburgwal in Amsterdam. Ja, ja. ja uh, klopt. Ja. Het was in een kader van een. Geloof ik, een kunstroute ja. of iets dergelijks. Ja, dat, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Leuke daarvan was meteen dat ik gelijk de donderdag daarna Kees Jong hier in de uitzending had. Oh, ja, ja. Hij woont hier ja, in de buurt. Ja, dus, dat zei dus, je. ja, dus, ja leuk. Dus ja. die is meteen geweest en uh, daaruit voortvloeiend uh, heb ik toen meteen ook jouw album uh, gekocht. En ja, nu zit je hier. Ja, ja. nou hartstikke leuk. <laughs> ja. Ja. Even over uh, de mensen die jou niet kennen. Uh, wat, uh, wat doe je precies? Uh, ik ben de Susan Jane en ik kom uit Amsterdam. En ik uh, heb net mijn eerste album, van net, in november vorig jaar, mijn eerste album uh, gereleased. Yeah. En het heet Clarity of Mind. En er staan eigen geschreven nummers op. Yeah. Die ik de afgelopen, uh, nou ik denk, die afgelopen vijf jaar daarvoor, zeg maar, heb geschreven. Yeah. En ik ben gewoon nog steeds aan het schrijven. Er komt ook weer een nieuwe cd en ik ben ook... Uh, ik schrijf in het Engels, ik zing in het Engels... maar ik heb ook ineens nu allemaal Nederlandstalige liedjes. Oh, dus, het, uh, dus dat is wel heel erg ja, uh, wel uh, grappig. grappig. Ja, dat is wel grappig, ja. Um, ja, je bent dus bezig geweest... Dus de afgelopen vijf jaar heb je liedjes uh, geschreven. Ja, wel langer hoor. Uh, wanneer maar heb, ben je er echt mee... Hè? Ze zeggen uh, wel uh, Toen ik 14 was. Ja. Ja. Maar ook uh, met, met, met, met schilders en schilder, uh, kunstschilders. Ja. Wanneer kom je ermee naar buiten? Want er zijn natuurlijk uh, mensen die dan op een gegeven moment zeggen... Joh, dan moet je wat doen. Ja, dat had ik wel heel erg jong. Ja? Dat, dat het wel heel duidelijk was van... zij is die zangeres. Ja. <laughs> en natuurlijk, mijn familie is niet objectief. Maar daar begon het wel aan. dan ben ik ontzettend gesteund altijd. Ja. Dus ja. dat is heel erg leuk. Ja. En ze waren altijd super enthousiast. En uh, op mijn veertiende kreeg ik een gitaar. En toen was het gewoon duidelijk voor mij. Ja. En uh, toen ben ik wel... Uh, ja, via school en ook daarna via studentenclubjes en zo ben ik echt blijven zingen. Mm -hmm. Maar ik ben, ik ben toch een studie gaan doen en werk gaan doen wat eigenlijk helemaal niet bij me paste. En daardoor zong ik ook veel minder. En toen merkte ik pas van wauw, ik, ik ben niet mezelf als ik dat niet doe. Herkenbaar. Want, nee, ja. Euh, euh, ja, voor de mensen thuis die euh, dat, euh, niet, dat gesprek euh, niet helemaal weten. Maar euh, ik zit in een soortgelijke situatie. Ik heb op een gegeven moment na twintig jaar besloten. van euh, Jullie kunnen het me doen euh, bij het euh, vaste bedrijf. Ja. En ik ben ook een beetje euh, mijn hart achterna gegaan. Weliswaar misschien wat later dan jij. Uh, maar dat was ook een beetje de kern van het gesprek wat wij, ja, uh, wat klopt, wij hadden ja. uh, op die zondagmiddag. Uh, maar uh, dan is mijn vraag ook van ja, uh, je hebt vijf jaar uh, heel lang en het is nu pas vorig jaar dat je dus met je eerste album bent uh, gekomen. Mm -hmm. Is dat ook opgepikt door, uh, door de landelijke media? Nee, onder dan, nog niet. Nog niet? Nee. Nee, maar ik denk ook wel dat ik gewoon... Uh, ik had zo hard gewerkt en ik ja. heb het bewust in mijn eentje gedaan. Want mm -hmm. Ik heb allerlei kansen gehad in die, in die jaren om het veel sneller... en via ja, grote platforms en zo te doen. Mm -hmm. En ook dat voelde op de een of andere manier voor mij niet goed. Dus nee. ik ben dat zelf gaan doen heel eigenwijs. En toen was ik ook na de release van de cd... was ik ook echt even helemaal... Kappelt. Ja? <laughs> dus ja. toen dacht ik wel, oh, ja. oh, dan moet ik misschien even rustig aan doen. Dus dat heeft ook wel meegespeeld, denk ik. Want het is ook wel de kunst dat je dan dus je product hebt ja. en dat het gewoon simpelweg uh, verspreid wordt. Want ja. mensen moeten er wel van weten. Dus daarom ben ik onder andere heel blij dat ik hier ben. Want als ja. je het niet weet, ja, dan schiet het niet op. Nee, dan schiet het niet op. Uh, daarom stond je vonden, volgens mij ook op uh, Parade, geloof ik. Ja, Parade in Ja, Parade in Utrecht. Het Theaterfestival. Ja, ja. Daar, uh, daar ja. hebben ook weer twee uh, mensen of drie mensen die hier gezeten hebben: Frans en Van Piekeren. die hebben daar ook ook meegedaan, dus uh, Jan ja. van Pieker hebben daar, uh, hebben daar gespeeld, dus uh, dat kwam mij niet uh, geheel onbekend uh, voor. Nee, dat, dat, dat was raam... helemaal te gek, een ja. goede PR, absoluut, ja. ja. ja. Uh, hoe belangrijk zijn dat soort uh, festivals dan voor jou? Ja, Nee, voor mij helemaal te gek, want ja. dat was een droom die uitkwam, want ik ging vroeger altijd zelf gewoon ook als studenten zo daar naartoe, ja. omdat het een leuke sfeer is. Ja. Dus ik had altijd zoiets van, oh, wow, dat lijkt me te gek als ik hier een keer mag spelen. En dus heb uh, je ook nog een beetje stil die ambitie nog om toch proberen met je muziek uh, wat uh, verder te komen? Tuurlijk, uh, ja? tuurlijk. Weet ja. je, het is gewoon zo dat ik, ik ben gewoon iemand die werkt altijd op basis van inspiratie. Maar mm. dat uh, uh, uh, uh, mijn zwakke kant is dat ik het dus lastig vind om mezelf te verkopen. Ja. Maar daar begin ik steeds beter in te worden. Oh, dus, dus, dus, dus Het zijn mensen... gewoon twee verschillende vakken. <laughs> uh, ja, om die muziek ook natuurlijk te, te verkopen. Dat album heet overigens Clarity of Mind. Ja. Heb je ook bedacht uh, welke hebben, nummers jij gaat zo direct uh, gaat spelen? Ja, maar ik heb gewoon maar wat op gevoel bedacht. Dus als okay. jij nog voorkeur hebt... Nou, want ik uh, heb nu even je album uh, erbij gepakt. En uh, ik wil daar iets uh, van draaien. Dus uh, ja. uh, vandaar. Uh, ik, ik wil toch One Soul draaien. Want, ja, ja, doe maar. Want, want uh, die wil het uh, niet uh, doen. Is goed. <laughs> Dus dat Want komt dat vond, ik goed nou, vond ik nou echt een. Dat hebben we al een paar weken mogen we draaien hier. Ja, oh, dus, uh, ook in de aanloop om jou eventjes neer te zetten. van ja, een gast die, die dan hier bij ons in de uitzending uh, komt. Ja. Uh, dat, dat sowieso. Uh, One Soul heet dat uh, nummer. Ja. Uh, hoe, heb jij dat, uh, hoe is dat ontstaan Nou, One Soul is eigenlijk voor mij, staat symbool voor het uh, moment. waarop ik zelf een grote beslissing had genomen. door dus te stoppen met in mijn geval vaste baan, ja. uh, ik ging uh, naar Rome. En daar had ik ineens een soort van epiphany, zeg maar. Ik stond daar in een massa mensen op de uh, heuvels van Rome. Ja. En ik, uh, ja, ik was best wel bang, want ik was alleen tussen al die mensen. En ik dacht, oh jee... Uh, wat ga ik nou doen de hele dag? Want het was een marathon, er waren ja. duizenden mensen op de been en mijn vriend ging, dat, uh, ging meelopen. En toen had ik ineens een gevoel dat overkwam mij gewoon van... ja, wat doe je nou moeilijk, want we zijn allemaal één. En het kan heel gezapig klinken, maar het was een fantastisch gevoel. Echt mm -hmm. dat ik dacht, man, dat ik dit eerder had geweten. Ja. Want ik was bang. En toen dacht ik, oké, okay, ik hoef dus eigenlijk nooit bang te zijn. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk One Soul... Eigenlijk, ja op het gevoel wat ik erbij had geschreven dat ik gewoon heel blij kan worden van het idee dat alles één is. Uh, en ik ben het. absoluut niet religieus of ik ben ook niet uh, gelovig opgevoed of wat dan ook, maar het is gewoon een soort van ja iets wat uit mezelf kwam van ja alles is één. Uh, ja, jij gelooft ook uh, van dat, dat de mensen die dus uh, mensen met een gebroken ziel Gebroken ziel. Ja, dat, uh. daar, heeft het niet, dit heeft, daar heeft het niet direct mee te maken, maar die zijn in staat om een ander wel uh, te helpen in de zin van. Of heeft nou, dat, dat een vraag. Een ingewikkelde vraag. Ja. Uh, maar nee, Levens dat heeft natuurlijk mee te maken. Want de, de conclusie is gewoon <laughs> dat alles één is. Okay. Dat dus, uh, ah, nee, is goed. Dus als jij uh, of iemand, ik zeg nu jij, maar als, ja. uh, als twee mensen iets in elkaar zien, wat het ook is, dan spiegel je dat dus in elkaar. Ja. En dat vind ik zo mooi. En als je dat eenmaal een beetje gaat bekijken... dan kijk je, de hele, de hele wereld wordt ineens anders. Het is gewoon Misschien heel... wel een stuk beter. Uh, ja, en voor mij wel. Ja. Maar, ja. Goed, we gaan er even naar luisteren. Hier is One Soul van Susan Jane. Time, let's just be lost but found. met uh, The Lights of Home, uh, dat album wat uh, eerder dit jaar is uh, uitgebracht. Uh, Rupert zelf heeft uh, het, uh, een EP ook nog uh, eerder uitgebracht. Uh, Dan moet ik even uh, weer goed uh, gaan zitten kijken van wat was het ook alweer. Uh, Night and Day heette die EP en de uh, Lights of Home was uh, natuurlijk uh, het album wat, uh, wat later uh, erop volgde. Leuk verhaal is uh, dat Rupert uh, gewoon met een bundeltje kleren en een uh, gitaar op uh, straat aan het spelen was. En vervolgens werd hij ontdekt door uh, Anouk. Hij zei van uh, Anouk zei op een gegeven moment, zou jij niet bij mij in het voorprogramma willen komen? Dat is nu, nooit gebeurd. Uh, uiteindelijk is hij in de circuit van de Grote Prijs van Nederland uh, terechtgekomen. En ja, daar was een uh, Menno Timmerman erg gecharmeerd van hem. En zo is het uh, verhaal dan toch uiteindelijk goed gekomen. Hij is uh, min of meer ook uh, in uh, het uh, programma van Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door geweest. En inmiddels uh, gaat het uh, allemaal uh, redelijk crescendo met uh, Rupert Blackman. En uh, dit uh, nummer Runaway With Me is uh, trouwens ook een single geweest. Goed, ga eventjes uh, kijken hoe het uh, recht tegenover mee is. Susan, heeft uh, haar uh, gitaar uh, gepakt. Uh, dan is het uh, het nummer Lief wat jij nu gaat spelen. Liefing. Liefing. Oké. Oh, okay. Maakt niet uit. Hoor. Ja. people ask me what's gotten into you they say you can't just leave it all behind oh what can i say this is a road i got Best for you and for our children and our children's children Dat was het uh, eerste werk uh, van uh, Susan. Uh, straks over een uh, minuut of tien doen we uh, nummertje twee. En dan, omdat uh, het uh, was de uh, part of the deal om twee nummers even. Want we willen ook natuurlijk nog even een beetje praten. Ja. Dus dat uh, gaan, we, uh, gaan we zo doen. Eerst even weer de twee nummers achter elkaar. Uh, dat doe ik uh, vanuit uh, Fallendam. Uh, One Clueless Friend, Dick Kwakman. Dat is een klein beetje nu een uh, man uh, die uh, ons een beetje volgt hier uh, op uh, Alternative FM. Maar ik vind hem ook gewoon fantastisch. Uh, dat heeft ook uh, te maken uh, dankzij zijn ambassadeurs Frank Bond van Alaska en Ruud Hartong, de, de manager van Alaska. Uh, die zeggen, het, het is toch gewoon schitterend wat hij gemaakt heeft. Uh, dat nummer dat heet From the Sea. Hush now little child, just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 Yeah. Cannot believe how much you've grown. I'm sure, there's a brighter future for you and me, for you and me.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 But you've grown Sure there's a brighter future For you and me Cause I'm a million miles from home I'm a million miles from the sea the bright future you go Was we even twee nummers achter elkaar. Het leuke is dat dit nummer ook live hier gespeeld is. Niet hier in deze studio, maar in onze oude studio op het Gasthuisplein. Daar heeft Linda dit nummer heel vers gespeeld. En het leuke is, uh, Suzanne, als je nog een beetje deze kant op wil komen, nog uh, om. Uh, want die middag van is niet helemaal. Uh, uh, het leuke was op de middag dat ze dit nummer speelden. Toen zei ze ook: van ja, uh, ik heb altijd een beetje de neiging om uh, nieuwe nummers uh, te spelen. En dat doe ik op het laatste moment. En toen ja. had ze net uh, gezegd: van deze. Heb ik, speel ik nu inmiddels al een tijdje, maar toen maakten ze ook de, de aanwijzing of de vingerwijzing naar mij toe. En dat vond ja, ik wel. Dan, dan ben ik altijd ja, al weer een beetje trots op mijn werk. Uh, ja, maar dat... het klinkt ook heel erg mooi. Het is ja. een mooie opname. Ja, uh, ik, ik, heb al, ik heb ook gezegd tegen Linda, je moet het, uh, ik zit hier niet met het pistool op je borst dat je een nummer moet spelen. Dat, uh... met ze moet, ja, <laughs> ja, maar eigenlijk zouden ze ook iets met die opname moeten doen. Want dan komt het gewoon het ook... heel erg hard binnen. Ja. En, uh, nou, uh, is dat uh, bij een aantal singer songwriters uh, die toch uh, nummers maken. Uh, was zij er een van uh, waarvan nummer daar. Dat schoot ik ook even van vol. Was ja, echt, uh, ja, ik had het toen ook moeilijk hoor, die dag ja. toen zij speelde. Ja. ja. Uh, goed, dat was, uh, dat was degene waar jij mee speelde. Nu gaan we hmm. weer terug naar jou. Uh, want. Uh, ja, dat Clarity of Mind heb je inmiddels nu uh, uitgebracht. Ja. Hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen om, om het überhaupt uit te brengen? Dat, uh, dat album. Hoe is het? Uh... Nou ja, maar, uh, ik heb gewoon een... Um... Een uh, CD-release party gehouden en daar, daar aandacht voor gevraagd. Ja. En, uh, en ik heb mijn eigen bedrijfje, dus dan, dan breng je een cd uit. Dat is niet veel spannends aan. Dan, dan heb je Nee, want verder komt er niks bij kijken. Het is ja. gewoon een je moment doet niet waarop je. Crowdfunding, zoals een aantal muzikanten dat wel eens oh, zo doen. Bedoel zo je, zo bedoel ik hoe ik het voor elkaar ja. heb gekregen om de zo CD iets. überhaupt te maken. Ja. ja, dat was nogal een rip uit mijn lijf. <laughs> <laughs> ja, heftig. Ja? Ik heb een deel van familie gekregen, super lief. Ja? En een deel heb ik gewoon zelf uh, betaald. Had, maar het was uh, heftig, ja. ja. Maar omdat ik het op de een of andere manier zo graag zelf wilde doen, was dat eigenlijk gewoon een ding: ja, dat ging allemaal vanzelf. Mm. Dan ja. wil je het gewoon heel graag. En op het moment dat het vanzelf gaat. Heb je er ook heel veel eer van. van ja en het was leuk. En we hadden er lol in. En er waren ook dingen die helemaal niet lekker liepen. Of dat je bijvoorbeeld uh, iets was opgenomen. En dat ik dacht nee dit is gewoon niet mooi. Van een andere muzikant bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan moet je ook weer die pet opzetten. Van ja ik wil dat eigenlijk liever niet op de plaat. En dat soort dingen. Maar dat ging allemaal goed. Weet je er komt dan wel ja. druk op maken, op maken. In dat moment. Ja. Achteraf dan viel het gewoon wel eens mee. En dan ging het allemaal vanzelf. Ja. Uh, nu uh, is, is, is dit uh, het eerste wat je hebt uitgegeven. Ja. Uh, staat er iets uh, weer in de stijgers? Ja, nou, ik heb dus nu, wat ik al zei... Ik ben dus uh, zowel Engelstalig als Nederlandstalige ja, nummers je aan het schrijven. Ja. En uh, ja, nee, dat doe ik niet naar jou toe. Zo nee. van, onthoud het. Ja. Nee, maar gewoon... Uh, uh, dat, dat gaat altijd door. Dat blijft ook een ongoing ding. Ik zie mezelf bijvoorbeeld ook heel vaak dan al voor me... met grijze, lange haren... En dat ik dan nog steeds CD's maak. Het enige is gewoon van ja, uh, waarom zou je nog een CD maken? Je, die, die, die... je kan hem ook meteen op het internet ja, zetten. Ja, dat he? kan ook. En daar ben ik een beetje over aan het brainstormen. Ja. En dan kijken hoe ik dat ga doen. Kijk, want de organisator van jouw uh, concertje, Kees Jonker, die heeft zijn tweede album gewoon. Heb gelijk poems. Ja, bijvoorbeeld. Op het, op, gewoon ja, op online gezeten ja. en uh, gezegd van uh, nou, uh, uh, ik zie het wel. En dit zit. Ja. Ja precies, zoiets. Dus, dus... Maar goed, dat moet er natuurlijk wel komen... en het is misschien dat de luisteraar dat helemaal niet weet... maar mm -hmm. het maken van een, van een opname überhaupt, los van de cd's... is gewoon zo ontzettend kostbaar. Ja. Het is gewoon echt, uh, ja, het is heel arbeidsintensief... maar goed, dat vind ik dan helemaal niet erg als het tijd kost. Maar dat je ook al die muzikanten die dan op mijn album... want daar zitten wel, ik weet niet eens op mijn hoofd... maar er zitten ongelooflijk veel muzikanten die meedoen. Mm -hmm. Nou ja, dat, is dan, dat kost natuurlijk geld, want het is gewoon werk. En dat vind ik ook terecht. Ja. Via, dat, is wel, uh, dat is een goed punt dat we dat even aansnijden. Want ik las vandaag via de LinkedIn las ik, uh, over bijvoorbeeld de schrijvers. Hè? Dus, dus de mensen die een boek of een verhaal ja. schrijven en noem maar op. Het boek is uh, bijna te zielen, want het gaat uh, via de e-book. E uh, ja, is dat zo? Ja, dat en, nou, het, begint, niet, het ja? begint al een kantelpunt oh. te ontstaan. Bij de oh. muziek hebben we dat al gezien. Dat, ja, dat is gewoon... Dat de is de CD... Echt Ja, Free recordshop bestaat bijna niet meer. En, nee, uh, ja. Vind jij nog maar eens een cd-winkel? Cd ja, die is er niet. Ja, bijna niet. Helemaal uh, ja. niet. Ja, uh, misschien een paar van die onafhankelijke jongens. Ja. Maar uh, ik heb er een beetje uh, wat moeite mee. Als je dus op een gegeven moment je werk. We hebben een weggeefmaatschappij. want de, de, de, de WizKids van tegenwoordig, die vinden dat het nieuws gratis moet zijn, maar eigenlijk ook de muziek gratis. En dan ja. denk ik, ja, maar wacht eens even, ja. er, zit, er, er, ja. zijn, er zijn wel mensen ja. mee bezig geweest. Ja. ja, dat is ongelooflijk uh, kostbaar. Ja. Omdat je gewoon simpelweg ook, uh, los van de tijd dat je het moet schrijven, dan moet je het ja, produceren, bedoel. dan moet je het nog mixen, masteren, dat komt van bij kijken. En dat je dan ook nog met je muzikanten, die gaan dan inspelen. Ja. En dan hangt het er weer vanaf of je ze zelf iets laat verzinnen. Of, ze, of jij gaat het voor uitschrijven. Of mm -hmm. laat het iemand uitschrijven. Ja, dat is allemaal werk. Ja. Het kost uren. Ja. En die uren ja. moeten ergens... En die moeten uh, allemaal betaald worden. En ja. dat ik, vind ik ook gewoon helemaal terecht. Maar ik, ik weet ook nog niet zo goed waar je dat vandaan moet halen dan. Maar ik zit ook te denken... Ik denk ook wel dat als je bijvoorbeeld... Inderdaad dat, dat, dat wat je zegt, crowdfunding en zo... Dat je gewoon laat zien van dit is wat we doen. Vind je het leuk? Steun ons. En wat je wil geven, dat maakt niet uit. Je geeft of een euro of weet ik voor wat. Of ja. 10 euro of 100 euro. Ik denk wel dat daar wel een toekomst... Of, of, dat is niet eens toekomst. Dat uh, gebeurt uh, het, het, nu het al. Het gebeurt al. Het is alleen, staat alleen in de, kinderschoenen. Ja, het staat in de uh, kinderschoenen. Crowdfunding is een vorm... Ja. Social banking zeg ik ja. erbij. Is een andere vorm. Dat, ja. uh, dat, dat je dus met z'n allen uh, geld inlegt. En dat, uh, dat je er één iemand uit uh, het midden haalt. En die zegt jij gaat het geld beheren. Je gaat er iets mee doen. Uh, zodat we het vermogen kunnen, kunnen laten groeien. Dat noemen ze dan social banking. Ja. Nou crowdfunding is gewoon met pet rondgaan. Ja. Maar dan via het internet. Ja. ja. En daar kan je dan ook weer uh, laten zien van uh, 10 euro betekent voor Pietje uh, nog een extra uh, gesigneerd cd'tje. En uh, als je dan 2 euro, ja, dan kan je gewoon uh, ja. voor niks even bij, uh, bij ja. de release party zijn bij ja, wijze van spreken. Dus ja. ja, maar dat is wel lachen, want er worden van allerlei leuke dingen bedacht. Dat vind ik wel grappig. Dat, dat vind ik juist weer het mooie ja. van een crisissituatie. Ja, dat is juist leuk. Want als er een crisis is, waarvan ik dan ook denk, jongens, er is geen crisis, maar die worden met z'n allen bedacht. En iedereen loopt te klagen. Tenminste, een groot deel gaat er lekker in mee. Mm -hmm. Waar dus dit soort dingen dan ook de dupe van worden, onder andere... Maar dan denk ik, ja, lachen toch. Dan moet je dus gewoon heel erg je best doen. Om ik zie iets... mogelijkheden ja. Ja, zo, ik ook. Dus, ja. Maar ik, het, het, het, bij mij is het belangrijkste dat ik gewoon liedjes aan het schrijven ben. Want daar oh. begint het mee. En daar word ik zelf al super blij van. Dus... Uh... We gaan eerst nog even één nummer draaien. Niet van jouw album. En dan vraag ik jou weer... of je daar plaats wil nemen. Want dan draai ik nog één nummer... en dan mag jij nog twee nummers spelen. Dan wordt het toch nog één extra. Ja, Omdat Marcus graag... dat nog voor elkaar wil hebben. Dat is ook een stukje voor mijn voldoening voor zo'n programma. Dat is goed. Dan ben jij weer op temperatuur gekomen bij het tweede nummer... en bij het derde nummer, dan ga je helemaal los. Toch? Ja, sowieso wel. Goed, we gaan uh, eerst uh, Cirque uh, Valentin uh, draaien. En dat uh, nummer dat heet Boarding School Breakout. helemaal, hè? want uh, we houden uh, weer uh, weer dus voor de zoveelste keer uh, weer tijd over Op, uh, <laughs> op dit hele mooie programma. Progr ja, ja, ik, ik, ik weet niet we, wat. De bedrietjes staan toch een beetje. Ik hmm, weet niet wat een dat een is. Beetje raar. Ja, ja, so, ik heb ze van de bandcamp uh, afgeplukt tegen betaling uiteraard, want anders krijg ik ruzie met uh, heel veel uh, muzikanten. en ik vind uh, gewoon dat je ervoor uh, moet betalen. Een uh, euro voor een uh, voor een, uh, voor een uh, muziekstuk dat is een beetje de standaardprijs uh, en uh, dan. Uh, Vind ik gewoon. Uh, dit was Sirik Vallentine Boarding School Breakout. Het is inmiddels uh, bijna 10 minuten voor negen. Uh, ik ga weer uh, kijken tegenover mij. En inmiddels uh, heeft uh, Suzanne weer plaatsgenomen. Uh, sowieso het nummer Leaving. Dat gaan we, gaan ja, we zo... Dat heb ik net, heb ik net gedaan. Hè? Oh, dat heb je net gedaan. Ja. Uh, music bedoel ik. <laughs> uh, ik zit even ik niet op de, de letten. Ja, ik ja, ja, volgens mij ook. <laughs> uh, leaving had je net gedaan. Music gaat het worden. Ja. Was even, ik had gewoon twee nummers door elkaar. Uh, music uh, dus de eerste. En wat ga je er dan nog uh, stiekem ja, achteraan? Ik spelen? dacht ik toen dan uh, ook een nieuw nummer. Wat ik toen ook die middag heb gedaan. O, dat is heel nieuw. En dat, dat heet leuk. Healing. Healing. Ja. Dat is helemaal uh, van toepassing. Ja. Uh, goed. Uh, laten wij eens eventjes uh, luisteren naar het nummer Music. Okay. We gotta make a turn Every minute of the day From ego To what we truly feel We need love So let us make some music To keep us in the flow And make us feel again How we need music on taking until we die We can do better It's gotta get greener Yeah, we can do better than this See? Ik vind het fijn als Martijn ook mee zit, mee zit te bewegen. Soms is hij net even sneller. Ja, is een stukje sneller. Dankjewel. Uh, dat was Music. Uh, en nu ben ik heel nieuwsgierig. Het, uh, het nieuwe nummer wat je gaat, uh, gaat spelen. Dus Andermaal. Hier is uh, Susan Jane. silent treatment crying out loud I didn't know to let it go, go, go. 'Cause my ego is dead. My ego is dead. Yeah. It's dead. een uh, nieuw nummer uh, wat we hier hebben mogen horen uh, ik weet niet hoeveel uh, tijd ik nog uh, heb Marcus uh, voor het uh, nieuws uh, want uh, dat wil ik ook even graag uh, van je horen 345 Nou, dan ga ik uh, Mother Bird uh, maar eens uh, erbij uh, pakken van Elena uh, May. mee uh, die gaan we door uh, tot aan het nieuws uh, van 9 uur